Volgens hem waren de eerste verkiezingen in 20 jaar niet eerlijk of vrij. Zo is een kwart van de zetels gereserveerd voor het leger en mocht een aantal partijen niet aan de verkiezingen meedoen. Dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen wordt door EU-waarnemers bevestigd, zegt Rosenthal. Hij hoopt dat het militaire bewind in Birma een andere koers zal varen en dat de verkiezingen van vandaag het begin zullen zijn van democratische veranderingen. Bij Zoutjesfabrikant Smits legt het personeel van het distributiecentrum in Utrecht vanavond het werk neer. Het is het begin van een 24 uur staking. Volgens FNV Bondgenoten heeft de directie niet gereageerd op een ultimatum van de bond. De 75 werknemers van het distributiecentrum van Smits gaan er gemiddeld 15% in loon op achteruit. Nu de Zoutjesfabrikant het werk wil uitbesteden aan een ander bedrijf. De vakbond vindt dat Smith de werknemers moet compenseren. De directie wilde volgens de FNV niet verder gaan... dan een gedeeltelijke compensatie voor maximaal 3,5 jaar. De staking wordt morgenochtend overgenomen door de dagploeg. Topatleet Haile Gebre Selassie heeft zijn afscheid aangekondigd. Hij deed dat na de marathon van New York waar hij niet voor het eerst meedeed. Na ongeveer 25 kilometer stapte de Ethiopier uit met een knieblessure. Het wordt tijd om plaats te maken voor de jonge loper, zei hij... De 37-jarige Gebre Selassie won in zijn carrière twee Olympische titels op de 10.000 meter en acht wereldtitels. In september 2008 vestigde hij in Berlijn het wereldrecord op de marathon. Zijn trainer Jos Hermans wil eerst nog een gesprek met Gebre Selassie. Hij is nu vooral erg teleurgesteld, maar als hij echt wil stoppen heb ik daar vrede mee, zegt Hermans. Het weer. Vannacht dat temperatuur in het noorden op sommige plaatsen tot het vriespunt. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZZFM. Met. Met nu. Tap Tapie. Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 697 uur 2. We zijn begonnen met Kamal, Quiet Earth. Nou, dat is wel helemaal terug te vinden in deze muziek. We gaan door met muziek van... weer van Kamal. Het kan niet op. Ja, um, en het heet Whale Meditation. Allemaal van het uh, labels New Earth Records en tot ons gekomen via Oshow.nl Veel plezier voor dit tweede uur van Peaceful Radio. I'm Met deze muziek van ik zal de cd dus even bijhalen van Hans Christian zijn we aan het eind gekomen van Peaceful Radio aflevering 697. Zijn cd Light of Spirit was een van de laatste, en laatste. CD van deze twee uur. Je kan het allemaal nog eens naluisteren op www.peacefulradio.eu En daar vind je de laatste zes uitzendingen um, niet gelijk uh, daar naartoe gaan. Want ja, ik moet er, een, er even tijd voor hebben. Maar goed, dat komt allemaal goed. In de loop van de week uh, zal ik dit programma op deze website zetten. We gaan afsluiten met all groemen kaan en Emilio Conrado met Tantra Electronica. Nou, Tantra op deze late avond, dat is er natuurlijk altijd erg welkom. Goed, mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En wat mij betreft graag tot een volgende keer dag.